Michel Koenen met het NOS-journaal. Scholen krijgen vanaf vandaag zelf testen. Het idee is dat daarmee snel coronabesmettingen kunnen worden opgespoord. De missionair minister Slob deelt de eerste testen vandaag uit op een basisschool in Zwolle. Vandaag gaat ook de buitenschoolse opvang weer helemaal open. De BSO was tot nu toe alleen open voor kinderen met een moeilijke thuissituatie... of met ouders die een cruciaal beroep hebben. Het demissionaire kabinet is positiever geworden over de kans dat volgende week de terrassen open kunnen en de avondklok kan worden afgeschaft. Dat meldde ingewijden aan de NOS. Ministers en deskundigen overlegden gisteren op het Katshuis om te praten over de situatie. Het ging vooral over de vraag of de versoepelingen erin zitten vanaf 28 april. Dat is de eerste stap in het openingsplan zoals het kabinet dat vorige week heeft gepresenteerd. Twaalf van de grootste Europese voetbalclubs beginnen de Super League. Onder meer Real Madrid, Juventus en Manchester United willen niet meer deelnemen aan de Champions League. Vooral omdat in die competitie de lucratieve tv-gelden met de kleinere clubs gedeeld moeten worden. De UEFA en de Nationale Bonden willen de Super League met alle beschikbare middelen voorkomen. En de honingbij is weer het vaakst gespot tijdens de nationale bijentelling. In totaal telden vrijwilligers dit weekend 185.000 bijen, 55.000 meer dan vorig jaar. Volgens de organisatie is er meer aandacht voor de bij. Zo passen gemeenten hun maaibeleid aan en schaffen mensen vaker bloemen- en bijenhotels aan. Ruim 10.000 mensen deden mee aan de telling dit jaar. Het weer nog. Lokaal valt er nog een bui. Het is een gaat op vier. Later vandaag wisselend bewolkt. En in de middag vooral in het zuiden wat buien met kans op onweer. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen nog iets warmer, maar ook dan wat buien. Vanaf woensdag wordt het dan weer kouder. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 Duits. Ze spreekt een beetje Frans en Duits geen hey, Frans. Hey, Frans I've been making moves in chains Wrapped around my hollow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 9... equal share that just fair. We're all. Ja